De overlast door hoogwater valt in het hele land mee. Bij Spijk, waar de Rijn ons land binnenkomt, staat het water ruim een halve meter lager dan voorspeld. Alleen in Noord-Limburg zijn nog problemen in de dorpen Aijen en Bergen. Die zijn nog altijd geïsoleerd door het hoogwater. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. Bij de Europese kampioenschappen Short Track heeft Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen goud veroverd bij de aflossingsploegen. In het individuele toernooi was er brons voor Shinky Knecht. De Europese titel ging naar de Fransman Fauconet, die alle afstanden won. Het weer, vanavond nog opklaringen en droog. Vannacht toenemende bewolking en later in de nacht in het westen wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Tweede uur van uh, Entertainment, for you, Entertainment For You start met uh, Eddie Money en Take Me Home Tonight. Een redelijk oud plaatje, terwijl ik pas uh, 18 jaar ben. Maar ik zou je beloven, dit wordt niet uh, alleen maar oude muziek. Er komen natuurlijk wel een aantal aan, maar we draaien ook veel nieuwe muziek. Waaronder deze. Deze man uh, kwam in 2010 met een uh, nieuw album uit. The Lady Killer. Na Fuck You. Heerlijk om dat te zeggen. is Dit zijn tweede single. Ik heb die al over CeeLo Green. En dit is It's Okay. Dat is toch een topartiest, hè? CeeLo Queen En It's Okay Zometeen ons nieuwe item: muziek uit de provincie. Maar nu eerst een band uit, uh, uit Amerika die is bezig is sinds 2005: De Neon Trees. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet Animal. Goedemiddag. Dit is entertainment for you. Ah, dit is een goede plaat, hè? Amerikaanse band The Neon Trees. En hun nieuwste single: oh, Dit is Animal. En we gaan even verder met ons nieuwe item, muziek uit de provincie. Twaalf weken lang gaan wij elke week een artiest uit een provincie draaien. Uh, we hebben al twee provincies gehad. Vorige week hadden we provincie Limburg met Stevie N. En als eerste hadden we provincie Zeeland met Danny Vera. Normaal gesproken doen wij het uh, iets, mee, uh, iets met minder bekende artiesten. Maar deze week ligt daar toch iets anders. Dit liedje is uh, uitgekomen in 2003 en is de lijfspreuk van menig Brabander. En ik kan op elk met niet ontbreken. Guus Meeuwers schreef het liedje toen hij in Moskou zat. En, uh, en hij de provincie enorm miste. Hij bezingt in het liedje hoe hij vanuit een koude en verre stad Brabant mist. Deze week de provincie Brabant met hoe kan het ook anders Guus Meeuwers en Brabant. En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 Ik loop hier alleen in een tussere stad. Ik heb eigenlijk nooit... Deze week uh, muziek uit de provincie. Met Brabant. Hé, hey, uh, we gaan verder met een uh, beetje stoere mannenmuziek. De ZZ Top. Is dat even lekker? Is dat even lekker? We gaan even alles loslaten. En wist je dat de ZZ Top een van de weinige rockbands uh, is, zijn? Die uh, onafgebroken dezelfde samenstelling behield. 21 jaar maar liefst. Zometeen meer informatie over de ZZ Top. Maar nu eerst Sharp Dressed Man... Sure Lekker hè, zo'n bakkeri. De ZZ Top. Een sharp dread man. Misschien wel een leuk verhaal. De band bestaat uit Billy Gibbons... en Dusty Hill en Frank. Nou, nou ja, Billy Gibbons en uh, Dusty Hill staan bekend om hun uh, ja, uh, uiterlijk. Ze hebben lange ba baarden en ze lijken op elkaar. Ze hebben een hoed op en een zonnebril. Maar van die baarden, dat is uh, kenmerkend voor de ZZ Top. Uh, maar de, de man op de drums... Die heet dan weer Beert van zijn achternaam. En die heeft weer geen baard. Is dat even wat geinigs? En nog, eens, nog iets. Een paar jaar geleden heeft um, Gillette zelfs geprobeerd... om, um, ja, om een uh, 1 miljoen euro te bieden... om, al die, baard, om die baard in de Gillette-reclame eraf te scheren. Nou, lijkt me logisch dat um, de beheren dat niet hebben gedaan. Dat lijkt me helemaal logisch. Zissi die Sharp, man? En nu Jennifer Page en Crush. Doesn't take a scientist to understand what's going on Clouds in the atmosphere. Just say the words and we out of, here. out of here. Hold my hand if you're feeling scared. scared. We're flying up, up, out of here.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 Fem Sandvoort met de nieuwe van Far East M Movement. Samen met Ryan Tedder is dit Rocketeer. En bij ZFM Zandvoort houden we natuurlijk erg van, uh, ja, van nieuwe muziek. En ik heb er weer eentje gevonden hoor. Dazzled Kid is een uh, Nederlandse zanger. En uh, hij heeft een nieuwe single uitgebracht die heet Embrace. Nou, hier komt hij hoor. Dezzled Kid en uh, Embrace, nieuwe muziek hier bij Entertainment For You. Zometeen wordt het tijd voor uh, Popstar Henry. Wat is er gebeurd op showbiz nieuws? Maar nu is, here's Robbie Williams. Rock DJ. With the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes you can. I got, you got, we got everybody.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 met Popstar Henry. Oh, wat getellig, wat enige wat eruit! Het showbiznieuws nieuws met Popstar Henry. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, Henry. En uh, iedereen thuis doet ook uh, rustie bij jullie. Ja, bij ons gaat het prima. Hoe gaat het met jou? Ja, uitstekend, hè. Dus uh, we zijn er helemaal klaar voor. Uh, Oké, okay, helemaal mooi. Ik ben benieuwd, wat is er gebeurd? Nou, wat er gebeurd is in zoverre dat... Uh, ik, ik heb gelezen, in ieder geval dat Babette van Veen. Die is uh, ja, van Bas Westerveel. Ja. Dat is gescheiden. ja, klopt. En ja, dat gaat toch niet echt in de kou gekregen zitten, dat is best wel helder. Oké. Okay. Elke keer dat ze s morgens opstaan, vragen ze zich af van, hoe ze op de dag doorkomen. En dat, dat, daar heeft ze heel veel moeite mee. Ja. Heel confronterend en het voelt zich heel erg eenzaam eigenlijk. Oké, okay. ja, dat, dat kan me ook wel een beetje voorstellen natuurlijk. Ja, goed, maar Basti maakt het wel spannend is met de buurvrouw ertussenuit. Hè? Ja, wat een viezerik is het ook. <laughs> ja, goed. Ja, goed, ik wil me niet overoordelen verder natuurlijk, maar uh, ja, het is. Bij uh, mijn bed is het in ieder geval niet goed. Nee, oké. Okay. Goed jongens, we hebben in ieder geval uh, uh, iets van Robbie Williams, we hebben we weer wat gehoord. Die was in Los Angeles. Ja. Uh, die waren daar uh, aan het stappen, maar die was helemaal uitgeflipt op de paparazzi Oh. Ja. Hij was op een gegeven moment in een uh, Luke Skywalker outfit, was hij gisteravond uh, met zijn vrouw uh, op stap. Oké. Okay. En uh, toen ze weg wilde rijden, ja, toen uh, over paparazzi, die kon ik kon hij amper in zijn auto instappen, dus uh, hij was helemaal uitgeflipt. Oh. Ja, nou ja, het kan, me wel, het kan me wel voorstellen dat hij op een gegeven moment uh, gek wordt van die paparazzi, hè? Ja, natuurlijk, zeker weten. Dus uh, of hij nou uh, geronker had of nuchter was, dat zat er niet bij. Maar nee. uh, hij was in ieder geval een goed lion. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, daar nou ja, kan ik me ja. voorstellen. <laughs> nou, goed dan hebben we, uh, ja, Sasa Gabo, dat is een uh, actrice die is in 1917 geboren. Dus die is nu momenteel 93. Oké. Okay. Ja, daar hebben ze het rechte been van gaan, moeten amputeren. Die oh. heel erg, ja. Die is, eh, uh, paar jaar geleden is in het ziekenhuis teruggekomen, omdat ze omgevallen was. Oh. En toen had ze haar heup gebroken. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. Ja. En uh, ja, dan was het op een gegeven moment toch iets niet goed met haar. En uh, ja, dan hebben ze nou toch het, uh, het rechterbeen moeten amputeren. Zo. So. Ja, helemaal op die leeftijd is het risico wel heel erg groot als je ergens geblesseerd en raakt natuurlijk. Nou ja, ze had was in die tijd natuurlijk, in haar periode, toen was, heeft ze 40 films gespeeld. Zo. Dus, so. uh, ik denk dat een van de oude actrices is die nog leeft momenteel. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. En ik uh, zou nu al wel gek, want uh, ja, Stuart die heeft dit om elkaar gekregen, want die krijgt alweer een kind, hè? Hij krijgt een kind? Ja, zes, uh, 66 jaar. Jezus, ja. 66 jaar en uh, zijn vriendin is er in verwachting, dus... Uh, oké. Okay. Ja, nou, als je dan voorstelt dat uh, zijn uh, oudste kind, die is uh, 46. Oh, haha. <laughs> dus dat is dus wel wat Zegt natuurlijk. Dus hij zijn hele leven is hij al bezig. Hij is oorlog, hij blijft oefenen. Weet jij uh, hoe oud zijn vriendin is? Uh, ik dacht iets van 38 of zo. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dan kan het nog wel, toch? 38 of 39 jaar. Zo oh, ja. oké. Okay. Ja, dat gaat zeker nog wel. Dan ken we natuurlijk Kelly Osborne wel, van de Osborns, Ja. Ja, die heeft helemaal spijt van de tatoeages die ze had laten, laten zetten. Oh, stom. Die al die plaatjes op het lichaam, die nog ze allemaal afhalen. Oh, wat stom, zeg. Ja, ja, ja, goed. Ze is 36 jaar. Um, uh, ze was in een bronken bui waar ze zetten, ze heeft laten zetten, dus... Uh, oké. Okay. Ja goed, ja, ook een beetje maf natuurlijk, hè? Kelly Osborne Ja, nou ja, die hele familie is een beetje maf, toch? Ja, dat <laughs> Zo, denk ik. Maar goed <laughs> jongens, ja, daar kom ik natuurlijk niet onderuit... ...dat we uh, dat natuurlijk ook iets over de voorzitter of om moeten vertellen. Hè? Ja, tuurlijk. Mm -hmm. Gisteren natuurlijk de halve finale. Heb je, heb je gisteren gekeken trouwens? Ik heb gisteren wel gekeken, ja. Nou, we hebben bijna 3 miljoen mensen naar gekeken, 2,7 miljoen. Zo. Ja, nou, de uitzag waren ook nog eens een keer 2,5 miljoen kijkers, dus... Uh... Oh, oké. Okay. Dat is best wel heftig hoor. En uh, zelfs de, de, de tv-kantine profiteert er van mee. Want uh, die heeft maar liefst 2,3 miljoen kijkers te, te boeien. Oké, okay. oh netjes. Dus uh, ja, geweldig, ongelooflijk. We dus, uh, hebben natuurlijk ook gisteren gezien dat de uh, finalisten bekend zijn. Ja, en, klopt. Met, uh, Kim de Boer en uh, Leonie Meijer. Ben Salmers uiteraard en Peul dus. Ja, uh, klopt. Met een leuke finale van de week. En een beetje tevreden met uh, die finalisten? Ja, goed, ik, uh, ik vind Esther en uh, Jennifer, vond ik, ik vond wel jammer dat ze eruit waren, maar ja. uh, het ligt allemaal zo close uh, bij elkaar, dus echt verrassend was het eigenlijk niet, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Esther een beetje pech heeft dat ze bij Ben Saunders in het team zit. Ik denk het wel, ja, ik Want... denk het wel, en, uh, ja, ik, ik vind Esther eigenlijk toch wel qua, qua zang vind ik haar toch, toch beter dan, dan, uh, dan, dan, dan Ben Saunders, ja. dat wel. Ja, goed, het is hier natuurlijk een hele media-hype om hem heen uh, geposteerd, weet je wel. Die, die is, ja, ja het, is, het, is, het is gewoon een op persoon figuur om daar reclame uh, mee te maken. Dus. Ja. ja, tuurlijk. En die pech heeft Esther natuurlijk wel gehad, hè? En ze hebben natuurlijk nu een nieuwe single uh, uitgebracht met, uh, met uh, ja, de finalisten, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. En uh, ze stonden nu al één uh, tot en met vier in de iTunes-toplijst. Uh, en Ben Saunders stond al op nummer 1. Dus de meest, meest gedownloade singles van, uh, van dit moment. Ja, en uh, als je nou aan mij vraagt, wie gaat dat nou winnen? Ik heb geen idee. Geen idee? Ik vind, ik vind Ben Saunders is natuurlijk een heel pad figuur. Ja. Maar als je kijkt naar, naar Pearl, die is die vind ik waar, qua artiesten vind ik gewoon uh, de beste op dit moment. Die steekt boven alles iedereen uit. Ja, dat is wel zo. En is ontzettend uh, getalenteerd. En, uh, ik vind haar op dit moment vind ik daar, uh, ja, toch wel de beste, de bovenuit steken. Terwijl ik eigenlijk Kim de Boer eigenlijk ook erg goed vind, hoor. Ja, zeker. En uh, Leonie Meijer, die vind ik ja, ook een geweldige zangeres. Alleen ik denk dat uh, Pearl en Ben Sommers, ik denk dat het daar tussen gaat. Ja. Nou, we zullen het zien volgende week vrijdag, hè? Zeker weten. Ja, goed, ik vind het jammer van Jennifer Eubank dat ze eruit is. Ja. Uh, ja, het, het, het is een beetje natuurlijk het feit wat Jennifer heeft, dat zij een apart stemgeluid heeft. een aparte sound. Ja. En het uh, er is heel erg lief. Het is allemaal heel breekbaar wat, wat ze doet. En uh, ik vind eigenlijk wel jammer dat ze eruit is. Ja, en ze heeft wel heel veel kritiek gehad. Want veel mensen vinden dat, uh, vinden dat niet mooi. En uh, ze vinden dat het is de hoogste zingt. En dat vind ik wel zonde, want het is gewoon echt een bepaalde stijl van zingen. Ja, precies. Als je kijkt naar Maria Mena, ik weet niet of je die kent, Amerikaanse zangeres of uh, Noor Noorse zangeres. Ja, ja, ja, ken ik, ja. Die heeft een beetje dezelfde stijl als Zink. En zij, zij heeft hele mooie liedjes gemaakt. Ja, maar dat, dat is ook zo. Hè? Dat, dat vind ik altijd jammer, want er zijn mensen die ik opgeef op Jennifer. Die hebben waarschijnlijk geen bestand van, uh, van, van, van, van, van muziek. Want het uh, ja. is gewoon ontzettend goed. Hè? Ja, vind ik ook. Ja, als, je, als je zegt, ik hou van, daar kun je over discussiëren natuurlijk. Ja. Dat is helemaal hele Maar het is gewoon een ontzettend goede zangeres, zeg maar. absoluut. Zeker weten. Maar goed, jongens, ik... Uh... Ik wacht lekker af volgende week... en nou eens kijken van, uh, hoe de finale gaat uitzien. Ja, nou, ik ben benieuwd. Uh, nou, ik denk dat sowieso Ben Saunders toch wel gaat winnen weer... want zijn populariteit is zo hoog. Ja, hij ik, wordt ook wel een beetje gemaakt uiteraard. Hij, hij, heeft het wel. En hij is overal te zien... en is hij weer daar te zien... en dan uh, overal. En ik denk toch dat hij uh, ja, aan, de winnende, aan de winnende kant zit. Ik denk het ook. Maar nog, nogmaals, ik... Uh, ja, Zet Paul en uh, kinderboer... Uh, niet aan de kant, want uh, die zijn ook vrij ja, populair, hoor. Nee, klopt. Nou, we zullen het allemaal wel zien en dan uh, volgende week spreek ik je weer en dan uh, gaan we kijken wat de uitslag is. Uiteraard. Zeker weten jongens. Hey, Henry, ik wil je bedanken voor uh, ja, deze week. Ja, graag gedaan weer. Uh, ja, de luisteraars thuis natuurlijk ook een heel fijn weekend. Uh, Makjes is heel mooi van. Dus uh, we krijgen een leuk weekend. Ik denk dat het hoog uh, blijft lopen, Dus... Uh, kan... Laten we het hopen ja, want hier is het de uh, hele week al aan het, aan het plinsen. Ja, dat is verschrikkelijk. En ik word er langzamerhand een beetje gek van. Ja, ik kan me er wat meer voorstellen. Hé <laughs> hey Henry, dankjewel en ik spreek je volgende week weer. Dat is goed. Oh, Oké, okay, hoi. Hey. We'll A song is a message. A song is a letter. Nothing more, nothing less. Dat is een van de uitspraken van uh, Pete Townshend. En uh, dit was face to face. Hey, ik moet altijd zo erg lachen om de ja, burgemeester van Moerdijk. Een apart, een apart figuur is dat ook weer. En um, nou was er een uh, oud fragment opgetrokken van uh, omroep Brabant. En um, hier werd een wietplantage opgeruimd in de gemeente Moerdijk. En hij was erbij. Nou, ik luister even mee. Komt ie hoor. Dit is moet hem al. Ik wil wel zorgen dat het hier niet vannacht blijft liggen. Want morgen, morgen vroeg heeft het potjes gekregen. Psst, nou, uit. Uit. Ik heb eerlijk gezegd nog, nog heel zelden in mijn leven hennepplanten gezien. En ik weet dat het normaal dingetjes van 15, 20 centimeter zijn. En dat nu aan iedere boom... 10, 15, 20 van dat soort scheurtjes zitten. Nee, dat heb ik dus nooit eerder gezien. Dit is <laughs> gigantisch. Ik ben, uh, nou, dat is een politieagent die, die uitlegt hoe groot e die zijn. E e e we dit. Dit, heb nog nooit dit is voor gezien. de rest niet heel erg... Uh, niet echt boeiend. Blauwe de blauwe en... gaat in de daar nou, dit is hem weer. Komt in het de... wagenkamp werden enkele honderden plantjes ontdekt. Nooit niks van gemerkt. Ik weet van niks. Ja, we doen zelf allemaal een beetje aan die zoo, ja. hè. Dan merk je dat niet. Ik ben niet gechoqueerd. Dat ik eigenlijk meegehaald in de vaagtaafwolkeren, maar... Ja, het is toch wel weer speciaal als het op deze schaal en juist in je eigen gemeente zich voordoet. Dan, ja, dat is toch weer even een tikje apart. De hennebossen konden lang onopgemerkt blijven omdat ze verscholen lagen op een afgelegen terrein met bomen eromheen. De politie kwam de plantage op het sporen door een aantal anonieme tips. Ja, We hadden informatie dat er geteeld zou worden. Betrouwbare informatie dat het lang is. We dus hebben ook nog een pad. We dus hebben ook nog, oh, nog een pad. En trof hier uh, deze, deze bossages aan. Kijk, daar hebben ze ook nog een pad marktwaarde. Een klein paddenstoeltje, gewoon een, een champion of zo. Honderdduizenden euro's. Pikant detail is dat de plantages zich bevonden op gemeentegrond. Ja, ik zei al, het begrotingstekort is ook opgelost. Zo'n 15 <laughs> medewerkers van de gemeente zijn de hele dag bezig geweest met het ruimen van de planten. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Vanavond op de tv. Nee, doe maar niet wat de klat van de beeldbaar is. <laughs> oh, oh. <laughs> jongen, jonge, wat een held is het ook hè? De burgemeester van Moerdijk altijd wel lach om hem. En uh, wat is uitgekomen, is dat hij eerder met pensioen gaat. Daaronder, hij kan de druk niet echt meer aan van, de, de, van deze tijd, het gedoe met Jamie Pak en zo. Nu weer John Mayer, and Half of My Heart. I was born in the arms of imaginary. Nummer 5. Ben je er volgende week bij? Zaterdag 29 januari vanaf 8 uur in café 4. Raadje, plaatje. Een soort muziekquiz waar je zo snel mogelijk een, uh, een plaat moet raden. En je kan meedoen. Je kan het opnemen tegen ons, het ZFM Sanford team. Je kan je even inschrijven aan de bar. Dat doe je gewoon in Café 4. En je moet een team hebben uit maximaal vier personen. Nou, en zo komen we aan het einde van, uh, van Entertainment for You alweer. Volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal, uh, weer helemaal present. En uh, natuurlijk is Roy dan... Uh,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 PvdA-fractieleider Cohen doelde in dat verband op het onderwijs... dat volgens hem de dupe wordt van deze regering. Hij bood premier Rutte aan een onderwijspak te sluiten... waarin er meer geld naar de scholen gaat. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst, zei Cohen. GroenLinksleider SAP zei dat het kabinet alleen maar werkt aan schijnoplossingen. Wat heeft Nederland aan een boerkaverbod en cavia en wat moeten we met kernenergie en 130 kilometer per uur, zei ze...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 Volgens een leider van de grootste oppositiepartij is er bij het hoofdkwartier van de partij een vuurgevecht tussen veiligheidstroepen en onbekende schutters. Een Frans-Duitse fotojournalist is bij de ongeregeldheden om het leven gekomen. Verder is het hoofd van de presidentiële garde gearresteerd. Hij en enkele ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten.